Over de zijlijn door Sien de Jong, halverwege de helft van Ajax en de linkerkant van het Veld krijgt PSV de inworp. Uh, Pieters gaat hem nemen, terwijl de direct bij Ajax-Boerrichter binnen de lijnen gaat komen. Die krijgt de instructies van uh, de keeperstrainer Carlo Lamy, Blijf het toch bijzonder vinden, is het balbezit voor Pieters. Maar Pieters raakt de bal bijna kwijt, knalt de bal naar voren, dan is er een buitenspel situatie van Matas, want hij komt terug in buitenspelpositie, daar protesteren toch ook wel weer mensen voor. Uh, misschien is het ook wel lekker als mensen begrijpen dat buitenspel uh, ook... Het kan ontstaan als je het eerst stond en dan weer terugkomt en in balbezit komt. Maar goed, balbezit in ieder geval voor Sillesse. Sillesse uh, niet naar al de wereld, wel naar al de wereld. We krijgen in ieder geval een wissel. Bij Ajax Palsen. gaat eruit paulsen. Dat dus is opvallend, ja, opvallende wissel. Ja, want die speelde, uh, was een van de betere mensen. Heel belangrijk daar achterin. Zo die, die, die schakel tussen achterin en middenveld. En dat betekent dat richter naar de rechterkant gaat. Dat uh, Sjeuner wat meer op het middenveld gaat spelen. Het ja, dat is, dat is bijna een aanvallende wissel uh, voor Ajax. Uh, ja, uh, nou, Paulsen gaat dus op de, op de positie spelen. Schöne uh, op de positie van Paulsen. Maar ik denk dat Paulsen daar wat meer body heeft. En precies, maar Schöne is veel meer naar voren gericht. Ja, dan, maar dat gaat hij nu niet doen. Hij gaat nu gewoon in de punt naar achter spelen. Dus dat is op zich geen probleem. Het is een andere, andere persoonlijkheid. Een andere speler. En de uh, zit bezit in, in geval voor Ajax. Nee, zit, maar misschien dat hij het daarheen vindt. En misschien dat Paulsen nog niet fit was uh, om uh, 90 minuten te spelen. Geen idee. Balbe zit in ieder geval uh, voor Ajax. 10 meter over de middel aan de rechterkant van het veld, Siem de Jong. Siem de Jong kijkt, Eriksen uh, schokt en die gaat nu uh, lopen met uh, Van Bommel bij zich. Van Bommel laat overigens uh, dan Eriksen gewoon totaal weglopen. Maar uh, dan is de overname er met Strootman. Bal diep gespeeld, de mogelijkheden voor PSV. Oh, Matafs geeft die bal net niet goed door aan Lens, dat was een mogelijkheid. Siepterson uh, wint aan het kopduel van Van Bommel. En uh, Boerichter met zijn eerste balcontact geeft hem uh, meteen weer aan PSV. Ballen worden veel gekopt, weinig controle bij beide ploegen. Nu met Strootman bal aan de grond, raakt de bal ook weer kwijt. Bal komt bij Toyfoon en dan zijn ruimte voor PSV. PSV met uh, de Rijk die de bal naar de rechterkant speelt, naar Lens. Lens probeert de bal voor te geven, raakt eerst blind. Speelt hem dan uh, richting Strootman, maar daar zit Moijs ondertussen. tussen. Die speelt de bal wel over de zijlijn. Oh, wat is dit spannend jongens, want dit kon wel eens de beslissing worden in de competitie. Twee tweede stand, 76,5 minuut gespeeld. Balbezit voor PSV met Van Bommel. Die pompt de bal richting het strafschopgebied. Weggekopt door Moizander. En dan is er ruimte voor Ajax als de bal de diepte ingaat. En er goed gelopen wordt, maar niet goed genoeg. En dan is het oh, oh, Pieters gaat in de fout. En het is Boerrichter met zijn eerste echte balcontact die de bal langs Waterman schiet. Een totale misverstand tussen Pieters en Waterman. Want Pieters denkt dat Waterman het doet en Waterman denkt dat Pieters de bal wegspeelt. En dan is het Boerrichter die heel slim de bal langs beide schiet in het doel van PSV. En weer staat Ajax op voorsprong. Nu 3-2. Ongelofelijke blunder van Pieters. Pieters die zich gewoon heel simpel verkijkt op de bal... Die uh, denkt dat hij een nieuwtje krijgt, maar hij passeert eigenlijk zichzelf. Mist de wedstrijdritme en wordt dus uh, simpel geklopt door uh, Boerichter. Die dat uh, op een prima manier doet, zijn lichaam goed gebruikt. En Ajax voor de derde keer in deze wedstrijd op voorsprong. En de uh, advocaat die dus uh, Willems uh, inruilde voor Pieters... zal zich nu op het uh, kalende hoofd krabben. Ja, goed nou, reken maar. Uh, ja, meteen is een beetje de spanning weg. Alhoewel het maar 3-2 staat. Bal naar voren, Matas komt door. maar naar wie? Naar Sillessen. En dat is de keeper van Ajax die de bal nu in de stevige knuist heeft. En op zijn allerdooie gemakkie even wat aanwijzingen geeft. Ga maar naar voren. Ik trap hem wel naar voren. En dat gaat hij dan ook doen. De man helemaal in het oranje gekleed. Doet dat met een hoge bal richting Sigtorsson. Sigtorsson kan hij koppen? Nee, want Marcelo wint het komt nu wel. En dan moet Stroopman de lucht in. En eigenlijk ook de Rijk die wat meer naar voren speelt nu. Als stormram bij PSV gaat de bal naar Mataps. Mataps. Uh, heeft uh, even bij zich, al de wereld. Die speelt de bal over de zijlijn inborp voor PSV. PSV halverwege de helft van Ajax. Mattaff uh, laat het, aan, uh, althans laat het uh, aan Mertens en die laat het weer over aan Pieters. Het uh, was een uh, first down en ten, is nu een first down en eight zou je kunnen zeggen. Wordt een paar metertjes gepikt. De bal bezit nu voor. Uh, nee, niet voor PSV. Mattaff wil de bal terug, uh, terugtikken naar Pieters. Doet dat heel onzorgvuldig. Ajax neemt weer over de op dezelfde plek waar net werd ingegooid. Memphis de Depay gaat uh, direct binnen de lijnen komen. Ik ben benieuwd wie er dus uitgaat bij. Uh, bij PSV, uh, nou, Lens niet, uh, Mertens misschien, balbezit. Of gooit je er een extra aanvaller in, ja. uh, bal nu uh, diep gespeeld. Van achteruit bij Ajax. Pieter speelt dan de bal even terug richting Waterman. En heeft er in ieder geval ervoor gezorgd dat PSV even rustig de bal bezit heeft. Zij het bij de eigen doelman. Bal naar voren gespeeld. Overtreding van Lens wordt niet bestraft. Dat hoeft ook niet, want Ajax hield bal Dan leek er een overtreding van Hutchinson. Maar de scheiders zegt voor de regel. En uiteindelijk vond ik dat Ajax er voor voordeel uit had en dat hetzelfde bal kwijtraakte. Van Bommel. Hij is de bal richting het punt van de aanval. Maar dat is vrij zinloos. Wegwerken van Ajax. Lens nu met Deli blind halverwege de helft. Van Ajax, Deli Blind en uh, Lens. Dat is het duel. En uiteindelijk gaat die bal gewoon over de achterlijn. Nou ja, en uh, in voordeel van Ajax. Want uh, Blind uh, deed het goed, bleef kijken. En kramp ik denk dat Lens. de Rijk kramp. eruit gaat. Lens heeft, last. Lens ja, heeft de, last. Ja, de Rijk gaat eruit inderdaad. Ja, maar Lens heeft last. En die heeft nu kramp. Dus ik had niet zo snel ge gewisseld. Even kijken hoe het met Lens is. Want nu komt de Memphis de Pye erin. Uh, ja, eigenlijk alles of niets. 1 1 achterin spelend. PSV... Met Van Bommel daar vlak voor. En uh, de paai erbij. En Lens voelt even aan de hemstring. De Nee, Ik denk dat het zo'n koud is. Dat, je, dat, je daar, dat hij daar aan het uh, strekken was. Maar misschien is het zijn hemstring. Nou, nou, in ieder geval. Hij voelt een beetje aan die kant. Nou, laten we hopen dat hij uh, wel kan verder spelen. Want anders wordt het uh, nogal saai met uh, tien. PSV is tegen 11 van Ajax. Balbezit voor Stroopman. Speelt de bal richting Matas. Matas kan er niet bij komen omdat Blind er goed tussen zit. Is het Eriksen die goed van de bal wordt gezet door Van Bommel. En dan uh, Toivonen. Toivonen naar Hutchinson. Hutchinson bal binnendoor naar Mertens. Goeie beweging van Mertens langs de jong. Dan naar voren naar Lens. Lens in het gebied. Goeie Oeh, beweging zegt van Levi Blind. Uitstekend gedaan van de international. Voordat Lens de bal op het doel kon schieten. Maar de aanval gaat verder. Strootman van grote afstand en ook vernaast. Ja, dat is... ...is de mogelijkheid voor PSV. PSV dat weet dat het nog 10 minuten heeft om iets te doen aan die 3-2 achterstand. Ajax dus drie keer op een voorsprong gekomen. En Ajax dus uh, op dit moment uh, in de gelegenheid om de competitie te beslissen als de stand zo blijft. Het is nog niet zo ver. Alhoewel PSV niet echt vol vertrouwen aanzet. En ik ook het middenveld van PSV niet imponerend vind. Ik heb Van Bommel niet echt gezien. Ik heb Strootman niet echt gezien. De enige die ik echt heel wel heb gezien is, is Toivonen, Maar die zakt naarmate de wedstrijd voordat ook verder weg. Die mist natuurlijk ook wedstrijdritme. En zoals gezegd, de linies bij PSV liggen zo ongelooflijk ver uit elkaar. De wilde trap van achteruit bij Ajax komt toevallig terecht. rond van de middellijn. En uh, de bal is uh, bij Babel. Babel. En nu is er, wat is er gebeurd? Siepte naar Marcelo. En uh, dan heeft Marcelo een overtreding begaan daar. Op een heel vreemd punt. En uh, krijgt eigenlijk een vrije trap. En dan denk ik, als je daar een overtreding begaat. Wat is er dan uh, precies gebeurd? Nou, wij zien dat voorlopig niet. Ajax recht een vrije trap te nemen. En Babel staat erbij. Halverwege de helft van de PSV met de combinatie. Babel net niet. Uitstekende actie van Strootman. En PSV klaar voor de counter. Probleem bij PSV is Lens. Want Lens loopt heel moeilijk. En uh, lijkt erop dat hij uh, zich uh, amper meer met... Nou, nu gaat het wel weer, maar net liep hij heel lastig. En nu is hij ook net iets te laat uh, richting de bal. Sillis, een goede kopbal. Moest hij doen. Ja, want hij mag de bal niet in zijn handen pakken. Dus gaat de bal over de zijlijn en mag uh, PSV gooien. Doet dat terwijl er twee ballen in het veld zijn. Ja, dat mag niet. Dat moet je toch weten, Mertens. Nu uh, is die andere bal hetzelfde uit en is de inworp genomen richting Hutchinson. Die gaat pompen. Richting wie? Richting Toivonen. Maar de bal gaat over Toivonen heen en over de paai. En dan gaat hij waarschijnlijk over de achterlijn. Jawel, over de achterlijn. En zo. Kan Ajax, ik zal niet zeggen freewheeling, daar het einde gaan. Maar lijkt de angel er toch wel uit bij PSV met nog 7,5 minuten gaan. Omdat PSV vergeet te voetballen. En alleen nog maar de ballen pompt richting de, de center-forward, zou je zo kunnen zeggen. Want ze spelen een beetje op zijn Engels. en moet dan steeds meters maken. maar dat wordt niet bereikt. Lent sluit aan, is de enige die echt gevaarlijk is. Heeft ook al twee keer gescoord voor PSV. Maar die stand is dus nog steeds in het voordeel van de Amsterdammers. Met die 3-2 voorsprongen. De verre uittrap van Sillissen komt in de punt van de aanval. Sikersson kan de bal alleen maar doorkopen zegt de Boerrichter, wat doe je hier? Hij zei, ja, ik probeerde de bal ook te kopen. Maar inmiddels heeft Waterman de bal weer naar voren geknald. Ferme, trappen, ver naar voren. Waar PSV nu de opvang heeft naar de kopbal van Moisander. En nu de bal eindelijk aan de grond ligt voor een combinatie met Mertens. Ja, die denkt dat Lens binnen doorgaat. Een misverstand illustratief voor het spel van de Eindhovenaren. Waarin overtuiging ontbreekt. En waarin raffinement überhaupt ver te zoeken is geweest in deze wedstrijd. Schöne. Speelt de bal uh, richting uh, Sikterson. Lijkt een overtreding. Maar het balbezit blijft voor Ajax. Kruipers hoeft niet na te denken om uh, te fluiten. Babel tussen twee mannen in. Hutchinson uh, blind staat bij het spel. Dat ziet uh, Babel. Dus uh, moet hij wachten tot Hutchinson de bal over de zijlijn speelt. Doet hij drie meter over de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Ajax balbezit. En Ajax laatste wissel zo dadelijk. Danny Hoese gaat komen. Denk voor Sikterson. Ja. Vermoedelijk ook. De kans is wel redelijk groot als Babel de bal heeft opgevangen... maar hem niet terugkrijgt omdat Hutchinson ertussen zit. Hutchinson naar Mertens. Mertens bal, de diepte in de richting, de paai, die is fris. Maar een kopballetje van Van Rijn zorgt ervoor dat de bal... Met wat moeite, maar toch bij Sillissen terecht komt. En Sillessen nu uh, kuiert door zijn strafschopgebied en zijn spelers naar voren dirigeert. Hij uh, gaat nu de bal nemen. Een uh, slechte uittrap komt wel terecht bij Ryan Babel. Die uh, in eerste instantie de bal even terug probeert te spelen, maar dat lukte niet. En blijft toch in balbezit. Babel raakt de bal dan kwijt aan onder andere Van Bommel. Maar de is achter uh, uh, uh, Eriksen die de bal kan opvangen. Blind balde niet in, maar dat is geen goede bal van uh, Deli Blind. Wordt opgevangen door Marcelo die weer in de problemen wordt gebracht, maar met een beetje marzol komt de bal bij Strootman terecht. Strootman heeft de bal, gaat die bal ongetwijfeld ook weer, uh, nee, doet hij gelukkig nu niet. Hij speelt de bal nu rustig naar Pieters, maar het, het loeren is natuurlijk naar de mensen die voorin staan. Dus wordt die bal er weer ingepompt en dus is het ideaal voor verdedigers. En nu ook weer al de wereldwinst kampioen van En Pieters legt de bal goed op het lichaam van Van Bommel, Ter hoogte van de middencirkel van Bommel, open naar de linkerkant van het veld. Houdt in ieder geval de rust. De Pai, altijd een grillige jongen, kan zomaar iets doen vanuit het niet. Dan Mertens, Mertens tussen de benen door van Scheunen. en goed verdedigd door al de wereld. Ja. Uitstekend hoor. Dit was gevaarlijk. Dit was heel gevaarlijk omdat uh, uh, het balletje van de paai goed was op uh, Mertens. En Mertens meteen de versnelling in huis had. En bij Schöne door de benen heen speelde. Maar heel goed uh, werk van uh, al de wereld. Die ervoor zorgde dat Silles in balbezit kwam. En uh, nu is de bal helemaal aan de andere kant van het veld bij Marcelo. Die uh, problemen heeft uh, om in balbezit te blijven. Maar dan een kleine overtreding van Siktersson. Ik denk dat het de laatste actie is van de IJslander. Ook de maakt van er... Siktersson. Waarom maakt hij die overtreding? Ja. Laat, laat Marcelo daar in het hoekje staan. Ja, dit scheelt wel tijd, uh, Jack. Maar goed, hij ja. gaat uh, naar de kant. Met uh, nummer 9, dus Colby Siktersson naar de kant. Hij is de derde en laatste wissel van de bank van Ajax. Met Henny Spijkerman, met Dennis Bergkamp. Met Carlo Lamy en hoofdtrainer Frank de Boer. En zo lijkt het erop dat Ajax een vijf punten voorsprong gaat nemen op Vitesse. En zes op Feyenoord en PSV. Sinktersson naar de kant. En zijn vervanger is Danny Hoessen. Danny Hoessen gaat er direct in komen. Terwijl Sinktersson moet oppassen dat hij direct niet op een gele kaart krijgt. Kuipers gebruikt het praten van Van Bommel om zich niet te irriteren aan het van het veld lopen van Sinktersson. Dus wat dat betreft doet, doet hij dat wel slim. Sinktersson neemt er alle tijd voor. En nu komt Danny Hoessen er inderdaad in. Nog vier officiële minuten. Drie minuten zullen er denk ik bij gaan komen. En dan weten we hoe het staat in de competitie. Maar het is nog niet gespeeld. Het is nog steeds maar één doelpunt verschil. 3-2 in het voordeel van Ajax op het moment dat die bal door Toyvonen wordt doorgekopt richting het 16-metergebied. Maar Tafs de bal teruglegt. Mertens voor het schot gaat. Maar dat is een schot. Maar niet meer dan dat. Sillessen pakt hem buitengewoon makkelijk. Vier minuten nog. Kan PSV hier nog een punt uh, redden? Want dat is eigenlijk hetgene. Uh, hoogst haalbare voor de Eindhovenaar. Als Hutchinson de bal niet helemaal goed uh, beoordeelt en de bal over de zijlijn heen komt. Uh, Kijk wel in de zon. Dat mag dan uh, uh, als... Uh... Ja, maar ook in de regen komt hij slecht, hoor, <lacht> volgens mij. <lacht> bal voor uh, Babel. Uh... Uh, samen met Eriksen vecht Babel de bal terug. Mooi hakje van uh, Babel op Eriksen die uh, door Van Bommel wordt opgepakt. Maar terug kan naar Babel. En wat kan dat toch eenvoudig uh, heen en weer worden gespeeld. Nu gaat het even mis. En dan is het Van Bommel die met een wilde trap daarvoor probeert Toivolen te breken. Maar mooi Zander die met al de wereld uitstekend speelt achterin. Uh, zorgt weer voor op uh, opruiming. En dan komt de bal uiteindelijk terecht bij Waterman. Waterman is de man die nog het meeste haast maakt bij PSV. Met die drie minuten nog... In de officiële speeltijd komt die bal bij Toivon. En kan de bal doorkopen. Komt niet goed. Maar Tafs kan er niet bij. Al de wereld knalt de bal naar voren. Doet dat richting Hoessen. Hoessen neemt de bal goed aan. Doet dat goed, zodat Marcelo werd weggezet. Hoessen... Hoessen met aan de buitenkant Babel, maar Hoessen gaat langs Marcelo, geeft die bal voor. Babel, Babel rond de 16 meter, Babel voor de mogelijkheid. Hij laat het over aan Boerichter. en Boerichter scoort, scoort niet, het is ongelooflijk. Ajax had het hier kunnen en moeten afmaken, maar doet dat uiteindelijk niet. En zal misschien daar nog de rekening voor gepresenteerd krijgen. Die kans is niet groot, maar nog wel aanwezig. Ja, maar dit was wel een hele grote kans wow. uh, aardig uitgespeeld trouwens door Ryan Babel en goed van uh, Hoessen. Maar Aan die Marcelo die... laat de... zich ook zo ja, makkelijk wegzetten. Het, het, dat is het grote verschil hoor, die verdediging van PSV. Uh, alle doelpunten zijn blunders in de verdediging van PSV geweest, alle drie. Nu heeft uh, PSV balbezit omdat de bal nee, uh, over de achterlijn gaat. En het laatst geraakt is door de speler van PSV, door Pieters. En dus krijgen we nog een hoekschop. Nee, het is uh, over en uit denk ik voor PSV als ik ook kijk... Om me heen naar de mensen. Uh, ja De gelatenheid is daar. En dat zie je eigenlijk ook een beetje terug in de laatste 10 minuten al. Na dat doelpunt van Boerichter bij PSV. bal zit uh, nu voor Ajax bij die corner. Uh, die corner die uh, uh, kort genomen gaat worden lijkt het. Omdat er twee Ajax-ieden bij staan bij Eriksen. Nee, Eriksen geeft die bal voor. Wordt gekopt. Nee, niet gekopt door Sien de Jong. En dan komt hij helemaal aan de andere kant van het veld bij Van Bommel. Van Bommel dan uh, met uh, het balbezit, uh, geeft die bal uh, ver naar voren, wordt opgevangen, lijkt het door Blind. En uiteindelijk Alder wereld en Moisander die wat paniekerig wegwerken. Stootman laat de bal voor de zoveelste keer onder de voet doorglijden, maakt een mismoedige gebaar. Heb ik ook niet gezien in de wedstrijd. Boerrichter uh, probeert de combinatie aan te gaan met Babel, mislukt. PSV nog een keer met de Depay de pie. richting Pieters. Pieters knalt die bal ver naar voren, Toivonen kan niet bij de bal komen. Er moet Ajax oppassen, is het Toyvonne? Oh. Toyvonne is de bal kwijt en schiet hem er nu in. Nee, ja. het is al Over. geplapt. Over. Overtreding. Nou, daar komt Ajax goed weg, want ik weet niet precies wat er gebeurde. Ik denk een klein duwtje of is het buitenspel. Geen idee. Maar dat gaan we straks wel in de herhaling zien. We gaan de laatste minuut in Toyfone komt de bal uh, heel sportief terugbrengen. Maar ik denk dat hij andere bedoelingen heeft, namelijk dat het spel zo snel mogelijk wordt, uh, uh, wordt hervat. De vrije trap is voor Sillers. Het is inderdaad buitenspel van uh, Tojevonen. En dat uh, voorkomt dus de gelijkmaker. We zitten in de laatste minuut van deze wedstrijd. PSV, Ajax, geen grootste wedstrijd, wel vijf doelpunten. En het lijkt erop dat het landskampioenschap voor Ajax wel heel dichtbij komt. Met al die uitslagen, andere uitslagen van Vitesse en van Feyenoord. Balbezit nog een keer voor Ajax, via Eriksen. Eriksen gaat de 16 meter in, gaat misschien voor het schot. En kiest de coördinatie met Babel, Babel, Eriksen. Geen buitenspel van Boerichten, maar die bal komt er net niet van Eriksen. Uitverdedigen van PSV, doorjagen van Ajax. Weer balverlies van PSV. Siem de Jong zit erbij. Weerbalverlies balverlies van PSV omdat Ajax hem kwijtraakt. Nog een keer. En dan is het uh, Siem de Jong die de bal naar de uh, linkerbuitenkant speelt. En dan moet uh, Blind uh, in de sprint gaan met Hutchinson. Hutchinson speelt die bal terug richting Waterman. Waterman met de knal naar voren. En bal bezit dus voor Ajax aan de zijkant van het, uh, van het veld. Maar niet uh, of, uh, voor PSV, maar niet voor lang. Pieters heeft uh, de bal die uh, weggetrapt werd uit de verdediging van Ajax. Heeft hij, uh, opgepikt. En uh, gaat Waterman... Voor een van de laatste momenten, want we krijgen er vier minuten bij. Maar die vier minuten zijn al ingegaan. Halve minuut daarvan is uh, verstreken. Heeft PSV balbezit aan de rechterkant met Van Bommel. Die uh, opent naar de linkerkant op de paai. Ojojojoj, de paai. Ja, het is symptomatisch voor deze wedstrijd voor PSV. De bal die zomaar onder de voet doorspringt bij de paai. En dan uh, wordt het alleen nog spannend, denk ik zo, voor de tweede plaats in de competitie. Want vijf punten voorsprong op Vitesse. Met nog vier wedstrijden te gaan voor Ajax. Herenveen thuis, nak uit. Pek thuis en Groningen uit. Dat zijn de wedstrijden die Ajax nog staat te wachten. En daarin mag je als uh, uh, regerend landskampioen en komend landskampioen toch niet uh, uh, ten ondergaan. Van Rijn heeft de bal. Speelt hem uh, hard naar voren. Een beetje gokkend op Boerrichter. Die gaat in gevecht met Pieters. Maakt daarbij een overtreding. En dus krijgt PSV een vrije trap. Nadat Pieters even vastgehouden werd door Derrick Boerrichter. De maker van de 3-2 voor Ajax. Oftewel matchwinner. De vrije trap snel genomen richting Matas, Maar daar zit Blind weer tussen. En dan is het Lens die zich hersteld heeft. Nadat hij wat last had van krampen en dat soort zaken. Maar hij loopt de bal over de zijlijn. En dus mag Ajax gaan gooien. Bijna twee minuten van de vier minuten extra tijd zitten erop. En Ajax gaat weer eens winnen. De laatste keer was in 2007. 5-1. Met een hele belangrijke rol, onder andere voor Klaas-Jan Huntelaar. Nu is Huntelaar weg, ex-PSV ook, en kan Ajax weer gaan winnen. Het werd 0-1 in de 32e minuut door Siktorson. Het werd 1-1 door Lens. Het werd 1-2 door Eriksen. En 2-2 door Lens en 3-2 voor Ajax door Boerrichter. Naar een aantal blunders, want bijna alle doelpunten van Ajax zijn gemaakt naar blunders achterin bij PSV. De, de waterman heeft de bal nog een keer. Gaat hem naar voren rammen. Doet dat uh, richting Toivonen. het is nu hopen dat de bal een keer goed valt. Nou, hij valt redelijk bij stroopbal. Stroopbal schiet, maar ze wordt uh, gekraakt door Schöne. En dan kan Stroopman in de rebound uh, de bal nog een keer ingooien. Want de bal is over de zijlijn gegaan. Doet dat snel naar de paai. De paai moet de bal voor het doel uh, gooien. Doet dat. Uh, probeert dat. Maar dan uh, is de bal half geraakt door de Jong die mee uh, verdedigt. Of door, door Eriksen die mee verdedigt. En de bal over de zijlijn uh, komt. Inworp weer voor PSV. Stroopman. Stroopman gaat het uh, ver doen. Wil het ver doen. En doet dat dan ook richting Lens. Twee man. En dan komt de bal bij de paai. Maar de paai kan niet uithalen. Omdat daar... Uh, de Jong goed tussen zat. En die speelt de bal via een tegenstander over de achterlijn. En zo mag Sillessen de bal nog een keer in het spel gaan brengen. Maar zitten we in de allerlaatste minuut van de extra tijd. 3-2 Ajax. De wedstrijd waar zo lang naar uitgekeken is door beide ploegen. Zou dit de kampioenswedstrijd worden? Of gingen we richting een enorme zinderende apotheose van de competitie hier in 2013? Het lijkt erop... Dat Ajax het kampioen gaat worden in deze wedstrijd als Ajax met 3-2 voorstaat en de bal nog een keer over de achterlijn gaat bij Jasper Sillissen, die de bal nog een keer in het spel gaat brengen. De helden zijn moe, zijn kapot, want Van Rijn en Lens uh, kunnen bijna niet meer lopen. Lens helemaal niet meer, die uh, schokt wat terug. En dan gaat Sillissen de bal pakken om hem nog één keer naar voren te werken. Maar het is uh, uh, gebeurd met PSV. Nogmaals 0-1 Siktersson, 1-1 Lens, 1-2 Eriksen. 2-2 Lens en 3-2 Boerrichter voor Ajax. De invaller die zorgt dat hij matchwinner wordt. De Kuipers fluit voor het laatst in deze wedstrijd. De armen gaan omhoog bij Ajax. Men weet het, heel belangrijk. Deze zes puntenwedstrijd. Misschien wel de derde op een volgende, het derde op een volgende kampioenschap voor Ajax. Want Ajax wint in het hol van de leeuw in Eindhoven met 3-2 van PSV. En Ajax heeft nu 66 punten, gevolg op de tweede plaats door Vitesse. 61 punten, PSV heeft er 60 en Feyenoord heeft er ook 60. Ik zeg u nog dat Chelsea met 2-0 voorstaat in de halve finale van de FV Cup... na een, een uur spelen, kwartier naar rust tegen Manchester City. Wij zijn er eh, om tien van half zeven doorheen wat betreft deze zondag. Zometeen natuurlijk het uitgebreide Radio 1-journaal. Daarna Studio Itzerda en heel veel nakaart over al die mooie sport van het weekend... ...vanavond in Langste Lijn met Robert Meder.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 Dit is Radio 1. Het NOS Journaal. Mark Visser. Goedenavond, Russische hulp naar België na busongeluk. Nederland beleeft de eerste warme dag van 2013. En Ajax wint topper bij PSV. Het weer. Vanavond blijft er nog lang aangenaam tussen de 16 en 18 graden. Morgen schijnt de zon af en toe. Maar in het oosten is er ook kans op een bui. En het wordt dan rond de 17 graden. Groot busongeluk vanochtend bij Ranst, bij Antwerpen is dat. In de bus zaten voornamelijk Russische jongeren tussen de 15 en 23 jaar. Er vielen vijf doden en ongeveer twintig gewonden. Jongeren die niet gewond raakten worden opgevangen, zegt een hulpverlener van het Rode Kruis. We gaan ze hier verder blijven opvangen en de bedoeling is, dat hebben ze te kennen gegeven, om zo snel mogelijk naar hun thuisland, naar Rusland, gerepatrieerd te worden. Maar dat gaan we de komende uren moeten bekijken, hoe snel en op welke manier dat kan gebeuren. Burgemeester Hofmans van de gemeente Randst, goedenavond. Goedenavond. We horen het net zeggen, door het Rode Kruis. Overlevenden willen begrijpelijk zo snel mogelijk naar huis. Gaat dat ook lukken? Ja, ik denk ook dat het een beetje logisch is. De kinderen die klaar zijn om terug naar Rusland te kunnen gaan... die niet zwaar gewond zijn... die willen natuurlijk liefst zo vlug mogelijk terug naar hun familie. Er zouden ondertussen ook twee vliegtuigen vanuit Rusland... vertrokken zijn naar België met de bedoeling van die kinderen te repatriëren. Um, moest dat niet lukken, hebben wij in ieder geval voor opvang gezorgd... zodoende dat zij hier de nacht nog kunnen doorbrengen. Maar uh, ik vermoed dat zij er uh, toch de voorkeur zullen aangeven... om zo snel mogelijk terug naar Rusland te keren. Dat zijn de kinderen die er niks aan over hebben gehouden, behalve de schrik natuurlijk. Um, hoe gaat het met de gewonden? Ja, in eerste instantie hadden wij 19 gewonden, uh, waarvan er ondertussen 13 het ziekenhuis hebben kunnen verlaten. Zes personen dienen nog uh, opgenomen te blijven in de hospitalen. Drie daarvan uh, voor een periode van 24 uur en drie daarvan zullen uh, ofwel enkele dagen of weken nog gehospitaliseerd dienen te worden gezien dat zij toch vrij vrijstige kwetsuur hebben en één iemand nog eigenlijk altijd uh, min of meer in levensgevaar verkeert. Maar voor de andere vijf is het uh, een herstelperiode voor drie van 24 uur en voor de drie anderen dus voor een langere periode. Uh, de minister van Middellandse Zaken is vandaag ook langs geweest, hè? Ja, die heeft ook ter plaatse de kinderen bezocht en de hulpverleners uh, komen groeten. Dus... Uh, Mevrouw Milquet heeft deze namiddag samen ook met de gouverneur Cathy Berks... de gouverneur van de provincie Antwerpen... zijn ook mee ter plaatse naar, de opvang, naar het opvangcentrum geweest in Pullen. En de familieleden van de, de slachtoffers, de, de doden, komen die naar België? Uh, dat is nog onduidelijk. Gezien het feit dat uh, ook de vraag is om de doden zo snel mogelijk te repatriëren... dat zou in principe voor de... Uh, ...genen die niet bestuurder zijn of geen begeleider. Dus dat zou dan al morgen kunnen gebeuren, eventueel. Voor de bestuurder en de medebestuurder dient er eerst nog een uh, onderzoek te gebeuren... ...en dat zal pas in de loop van de week zijn dat die lichamen worden vrijgegeven voor repatriëring. De bestuurders uh, zijn trouwens Poolse mensen. Uh, de inzittenden van de bus waren allemaal Russische kinderen... Dank u wel, burgemeester Hofmans van de gemeente Ranst. Bij aanslagen in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zeker twintig doden gevallen. Zestien van hen kwamen om nadat gewapende rebellen het gerechtsgebouw in de stad hadden bestormd. Bij een tweede aanslag met een bomauto vielen vier doden. En zeker twee van hen zijn Turkse hulpverleners die in een busje op weg waren naar het vliegveld van Mogadishu. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is nog niet opgeëist. Aangenomen wordt dat Al-Shabaab erachter zit. Een extremistische organisatie die banden heeft met Al-Qaeda. Een Nederlander die in India is opgepakt voor de moord op een Britse toeriste... dacht dat ze een spion was die hem achtervolgde. Dat heeft hij volgens Britse media gezegd tegen de politie. De man stak de vrouw van 24 dood op een woonboot. Hij had van tevoren cannabis gebruikt. Volgens de Nederlander werkte de vrouw samen met de inlichtingendienst AIVD... en was zijn schelplaatsen nu bekend en was naar India gevlucht... omdat zijn psycholoog in Nederland ook zou samenwerken met de AIVD en de politie. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Hij ja, heeft het wel gemerkt. Voor het eerst dit jaar was het in Nederland officieel een warme dag. In de beeld werd het tegen half 4 20 graden en daarmee was het de eerste warme dag een feit. In Brabant kwam het kwik na 1 al boven de 20 graden. Verslaggever Trudy van Rijswijk. Persoonlijk denk ik altijd als ik dit geluid hoor. De lente is begonnen. Maar iedereen heeft zo zijn eigen idee wat hij gaat doen als hij de eerste zonnestralen voelt. Tuinmeubels kopen bijvoorbeeld. Jullie zijn aan het zoeken, is de tuin al klaar? Ja, de tuin is uh, al uh, zover als goed klaar. Sinds wanneer? Sinds gisteren eigenlijk. Gisteren alles klaargezet, want het werd mooi weer. Want het wordt mooi weer. Het heeft ook lang genoeg geduurd. Iedereen is het uh, helemaal beu. 21 graden is het inmiddels en er wordt dus ook druk gefietst. weer, hartstikke fijn. Heel fijn weer om te fietsen. En dan is er het, het water. 22 graden schrijven we inmiddels bij een grote plas. Bij Den Bos ben ik nu. Strand erbij, er is nog niemand aan het zwemmen, er zijn wel een paar mannen aan het vissen erachter. Jullie lekker met een zakje chips, niet in het water? Nee? Dat is nog te koud denk ik, hè? Ja. Eerste lentedag. Lang gewacht? Ja, heel ja, erg lang. Ik word er depressief van, ik ben blij dat het weer lekker warm wordt. Als dat blijft, dan ben ik blij. Er wordt al een zandkasteel gebouwd, Emmetje vol met zand, wat vonden jullie van de winter? Ja, <laughs> blij dat het voorbij is. Ja. Ja lekker iedereen lekker vrolijk en uh, ja, je merkt echt wel dat het uh, ja, beter is. Ik komt van vijf jongens. En wat zie ik? Het eerste ontblote bovenlijf. Tja, dat is wel een tour. De winterdip. Dat is precies de winterdip bij jou. Ja, nergens geen zin in hebben en een beetje surf en uh, ja uitkijken naar de zon zeg maar gewoon. Ja. En nou ben je helemaal gelukkig. Ja, daar nou ben ik al wel blij. Ik zal gauw uit je zon gaan staan, oh, ja, nee, anders nee, word je nee, niet nee. bruin. Nee, niet en een mooie zomer gewenst. Ja, ja, Dankjewel. Dankjewel. Sport. Ajax heeft een grote stap gezet naar de landstitel. In Eindhoven werd PSV met 3-2 verslagen. De voorsprong van Ajax op PSV is nu 6 punten. De ploeg van Frank de Boer loopt ook uit op de andere concurrenten. Nummer 2 Vitesse speelde gisteren al gelijk bij Roda... en staat op 5 punten van Ajax. En Feyenoord kwam vandaag niet verder dan een 1-1 gelijkspel bij RKC. Trainer Ronald Koeman was boos over de gelijkmaker. Alleen ja, als je zo amateuristisch een doelpunt weggeeft... en. Uh... Ja, dan verdien je ook niet om echt om de titel te spelen. Verdere uitslagen nog vandaag. Herenveen was met 3-2 te sterk voor Willem II. En AZ versloeg Utrecht met 6-0. Twee spelers van Utrecht kregen rood. Tsjechische wielrenner Roman Kreuziger heeft de Amstel Goldrace gewonnen. Na 251 kilometer koers kwam hij in Valkenburg solo over de finish. Kreuziger maakte deel uit van een kopgroep van zeven... met onder andere ook de Nederlander Pieter Wening Die eindigde uiteindelijk als zesde. Alejandro Valverde sprintte naar de tweede plaats. De Australiër Simon Gerrans werd derde. Belangrijkste nieuws nog een keer. Russische hulp naar België na het busongeluk van vanochtend. Nederland beleeft eerste warme dag van 2013... En Ajax wint topper bij PSV met 3-2. Dat is over dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de VPRO met Studio Itzada. Waarom ik als architect ben overgestapt op 4G? Ik kan u zonder haperingen videobellen en zo meerdere projecten tegelijk aansturen. Wilt u ook supersnel ondernemen? Dat kan. Via het nieuwe 4G-netwerk van KPN. Supersnel mobiel internet om supersnel te ondernemen. KPN doet het gewoon.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 Ja, welkom, welkom bij Studie daar. Het uh, vertelprogramma met een warm oor voor het hoorspel... waarvan te weinig klinkt op de radio. Ik ben uw presentator, Marten Minkema... en het is met groot genoeg en trots dat we tot zeven uur... de twee winnende hoorspelen uitzenden... uit de competitie van het internationale hoorspelend festival Te Kampen. Bas Nijhoff, initiator van het geheel, aan de telefoon. Het is jullie van harte gegund om dat uit te zenden. Nou, dank. Het zijn een paar mooie hoorspelen ook. Bas Nijhof. je bent stadsdichter van het mooie Kampen aan de IJssel. Dat uh, klopt. Ja, zeg, even een korte vraag. Hoe ben je opgekomen in, in, in Kampen, een hoorspelenwedstrijd? Nou ja, ik woonde, dus dat was eigenlijk vrij logisch er daarop te komen. Maar wij organiseerden daar al een 8mm-festival voor film. En oh. uh, dit was eigenlijk een logische spin-off. Ja. Um, uh, dus zou het ook inspiratie zijn voor mensen die bijvoorbeeld wonen in Zutphen... of Drachten of Boksel om dat ook te gaan doen? Nou, dat is het. Ja, dus we hebben inzendingen gehad vanuit Utrecht, vanuit Leeuwarden, vanuit o, Rotterdam. Vanuit de dus Heerland? Uh, ja, absoluut. En de winnaar die, uh, die kreeg uh, de Gouden Grindbak, hè? Ja, de Gouden Grindbak. Prachtig ja. ding. Ja, Rammelt ja. mooi. We gaan de twee winnaars uitzenden, hè? Zeker. Ja. We beginnen met uh, Gezellig. En de maker is uh, Martin-Jan van Santen. Hey, Mieke. Hallo. Nou, uh, wat ontzettend uh, leuk. Kom, was je in de buurt? Ja, ik was in de buurt. Ja, ik denk, dat ja, ik vind even. ik leuk. Hey, even ja, kijken, vind of je er hartstikke ben. leuk. Nou, ja, nou, nou Kom even binnen, joh. Ja, is goed. Kom even binnen. Ja. Ja. Zo, is dat ja. lang geleden, zeg. Komt het wel uit dat uh, Nee hoor, ik nee, kom prima uit. Toe. Kom prima ja? uit. Nee, nee, nee, zal ik je jas even aannemen? Ja, uh, kom maar, ja. kom maar, ja. met je ja. jas. hè, ja. hè, Gezellig, okay. vind ik leuk. Ja. ja, ja, we ja. hebben elkaar al zo lang Kom maar met je jas. Ja, ja. oké. Okay. Zo, ja. hou dan die mat spullen even op. Hè? Ja, uh, Zo, goed. dat ja. spul. Hè? Ja, ja. Lang geleden weer. Hoe is het met je? Nou wel goed. Ja, ik, ja kom uh, maar, met je jas. Oh ja, ja kom ja, maar. Dat is goed. Gaat dat? Zo, met ja. Rits, ja, ja zo. Oké, okay. ja, kom okay. maar, met je jas. Ja. Zo, ja, nou. Ja, ja. Wat een uh, tijd geleden. het lijkt wel een eeuwigheid, hè? Kom het is maar. al een tijdje hè? geleden. Ik de spullen uit. Oh ja. Ja. ja zo, zeg. Ja. Ja. En Komt <hijen> <hijen> zomer even buurten. buurt ja, <hijen> ik Ja, uh, ik Was in de buurt. Dus ik nou, denk. Uh, kom maar. Even kijken. Ja. Hang ik die even op. Oh ja, ja, is goed. Ja, ja. kom maar hoor. Ja, alsjeblieft. Maar, dat... Ja, Dat is spullen uit. Ja, hoor, wacht even. Ja, goed. Zo, ho, ho, dan dat even weg. Zo. Ja. Nou Hoi. zeg, wat gezellig. Ja, als je in de buurt. Ja, ik was in de buurt. Ja. Ik denk uh, even buurt. Uh, buurtje. He? Ik vind het gezellig hoor, als je oh. langs komt. komt. Ja. Nou, mooi. Kom maar, met je ja. jas. Oh, ja. ja. Ja, hang ik die even op. Ja, ja, even Ja, geef maar, de jas. Ja, goed zo. Ja, ja, en de huh? rits gaat oh, goed, gaat ja, goed gaat, van, ja. ja, hang even de natte spullen op, hè. Anders oh, ja. uh, loop je er ook mee. Ja, dat is de ook weer zo. Ja! Sorry, jonge, ja. Nou, ja. Ja, Kom zo maar even buurten. Ja, kom in de buurt. Denk, uh, geef, uh, ja, geef maar. Even kijken of die thuis ja. is, hè. trek kijk maar uit, hoor. En uh, ja. ja. ja. okay. ja. zo. Ja, oké. Zo, even die natte rommel ja. hè ja. Zo, nou. geef maar. Ja. Ja. Kom maar, met die las. Ja, natuurlijk. Maar, ja, geef maar hoor, ja, goed ja. zo, ja. Goed. Nou, die mieke, ja. Ja. Uh. hartstikke leuk. Ja. Zo, Was in de buurt? nou, en nou, ja, ik zou zeggen, kom even verder. Ja, ja ik, ik, uh, ik zit toevallig net aan de T, oh, dat ja, is, uh, dus je ja. valt... Met je neus. In de boter. Hè? In de boter. Ja. Ja. ja. Ga lekker zitten. Ja. Zat jij hier? Of nee. Nee joh. Ik zat helemaal nee? ergens. Ik, oh, okay. ik, uh, ik zat overal een beetje. Dus ja, ga gewoon maar... lekker zitten zat waar je jij... wil. zat hè? jij hier gewoon. dan? Nee, nee. Nee. Hier, hier zat nee, je ik zat, of, Nee joh. Ik, ik zat overal een beetje. Hè? Ja, dus ja. ga lekker zitten waar je wil. Gewoon. Gewoon nee. lekker zitten. Nee, maar als jij ma hier zat dan, uh, nee. dan ga ik liever nee. ergens anders nee, uh, maakt zitten. Uit. Maakt niet uit. Gewoon. Gewoon ik lekker zitten. Nee, echt niet, lekker want ik, je moet lekker waar je wil. Nee. Anders, anders ga je bij de kachel zitten. Eh huh? uh, ja, bij het raam. Maar ik ja. kon ook zitten. Op het raam. Zat jij, Toen, uh, zat jij niet eh nee. ja, zat je niet bij lekker zitten? Nee, oh, nee. nee, ik zat misschien bij. Dus dat zat. Nou ja, ik zat hier. Ik zat oh. hier, maar ik, ik kan nou. ook ergens anders zitten. Nee. Ik, ik heb helemaal... nee, nee, nee, maar, maar... dan ben ik ook niet dat ik nee, ergens gezeten, nee, maar ja, moet dat netjes netjes zitten. Goed lekker zitten. Lekker zitten. Hier dan? Nee, hoor, de bak me niks uit. Ik ik zit overal een beetje. En eh Nee, maar hier zat je, zat je hier? Nee, ik zat ik uh, zat ergens. Ik dit was zat, je plek? Zat, dan, zat, dan zat daar, maar als jij daar wil, dat is prima. Nee, nee, nee, nee. Maar als jij nee, uh, nee, nee, wel lekker, dan, dan ga ik geen probleem. Ga nou lekker zitten, hè? Ga maar lekker zitten. Ga daar mag, mag ook. daar maar ook. Als je zegt daar. of daar. Ja, maar dit is niet jouw plek. Nee, nee, dat is niet jouw Ik zat echt, ik zat, echt helemaal nergens. Ik zat, ik zat overal, ik zat overal een beetje, hè? Ja, ja. Ja, goed. Dus, ga maar lekker zitten. Waar je wil. Ja, ja, maakt niet, niet uit. Oh, maakt niet nou, uit. Nou, goed, hier dan maar. Jonger. Ah, nou, daar zitten we dan. Ja, daar hè? zitten we dan. Nou, uh, gezellig. Ja, ja, ja, het is... Uh, ja. Nou, zal ik dan maar een bakje doen? Huh? Ja, ja, ja, ik ja, had ik. voor mezelf al ingeschonken. Dus oh. ik zal voor jou nog... Zal ik even ja. erin doen? Dus ja, kom maar, met je, ja, alsjeblieft. Zo. Eh ah, ja. Ja. Nou. Gezellig. Ja.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 Echt ja, een bakkie doen. Ja, bakkie. Ja. Ja. Zo. He? Eh? Yes. Gezellig. Yes. Ja, gezellig. Ja. ja. Ja. Als je genoeg hebt, zeg je wel ho, hè. Oh, ja, ho, ho. Ho, Oké, oké. Ja. Een haagsbakkie, hè? Huh? Wat? <laughs> een, een haagsbakkie. <laughs> ja. Oh! Ja, ja. Uh, nou, ja, even ja, lekker bakkie, bakkie doen. Hè? Ja, ja, ja. Dat, uh, Moet ook gebeuren. Ja. Uh -huh. Zo, dus, Wat zit je net weg? Wat? Je zit, je zit zo net weg. Oh. Ja, je, waarom kom je niet wat dichterbij je, bij je, me zitten? Zo? Oh, ben je ja. bang voor me? Ja, nee, nee ja. helemaal niet. Uh, ja. nou, dan kom ik wat dichterbij. Uh, wat ja. goed, zo goed? Zo huh? Gezellig. Ja, dat gezellig Zit je net uh, weg? Zit je, je, je dichterbij? Kom maar dichterbij, joh. Ja. Nog dichterbij. Anders kom je hier. Kom je hier naast me. Uh, op de bank. Ja, dat kan ik op. Ja, dan kom je naast me op de bank. Ja, dat is zo gezellig. Ja. Gezellig! Ja. ja, inderdaad. Zo, anders kom maar dichterbij joh. Ben je mee bang voor me? Uh, nee, nee, ja. nee, nee. Zo, nou gezellig! Ja, kom op maar dichterbij, uh, anders. Ja, ik kom, kom, kom ah, maar. Ja, ik zit zo net weg. Ja, ik, ik zit wel net weg inderdaad. Dat ja, komt, Anders trek je even wat uit. Uh... Ja, het is, het is ook warm. Ja, He, dat is het. Ja, het is ook joh. Wel warm. Ja, even ja. lekker wat uittrekken. Zet ja. ik de kachel wat hoger. Hè? Oh. Ja. Uh... <laughs> Anders help ik je even met, met een bloesje. Ja. Oh oh, oh, oh, oh, wat oh, doe, ja, je ja, doe ik ja? nu? Oh, oh. Oh, oh. oh, dat is niet zo handig. Oh, ik ben zo onhandig. Eh, ik ben een beetje onhandig. Oh, sorry hoor. Oh, geef niet. Geef niet. Nee, sorry. Dan de beste overkomen. Oh, anders help ik je even met je, met je blouseje. En ja, toen, en dacht toen ik... trok je hier aan en toen. Oh, oh. Oh, oh, oh. oh nou doe ik het oh. weer. Ja, dat help ik je. Ik ben zo onhandig ook. Ja, dat is. Anders help ik je even met je rokje. Oh ja, dat is goed. Als je. Oh, oh, oh, oh, nou doe ik het ook met je rokje. <totstuk> oh, wat ben ik toch een sukkel. <totstuk> ja, dat je een beetje, beetje handig wel, oh, oh, maar, maar dat geeft niet. Nou, nou, no, dan kan dit ook wel uit. <totstuk> Uh, ja, mag bij mij ook, hoor. Kom maar. Oh, oh, oh, draag me mee. Ja. Oh, zo, hoppakee. Ja. Ja, ja, hoor. <laughs> ja, anders ja. Maar erbij, kom je wat dichterbij, hoor. Kom maar. Ja, dat is goed. Ja, dit kan ook wel uit, dan. Ja, dat kan ook en wel rit. uit. Ja, dat is oh, hoppakee. Okay. <laughs> ja. Ja. Ja. ja, ja. Nou, dat ziet er niet stuk beter uit. Dat ziet er niet. Is het veel gezelliger, zo? is veel gezelliger. He? Kom maar wat ja. dichterbij. Ja! Dan zit je zo net weg, ja, hè? Opschoot! Ja, dat is ja. dus toch nodig? Hé, ah. ja. ook wel uit, oh. Staat, nee. Toen, hè? Dit oh. uit, Ja, ja. ja. oké. Okay. Ja, dus zo, en dan, ja, kom maar. Zo, ja. oh. oh. oh. oh. oh. ja, en oh. oh. dan, nee, dingetje moet dan hier, moet hier zo... Hierin. Zo! Zo! Nou, dat is leuk! Huh? Dat is gezellig! Ja. Nou, jongens, jongen! Ja! Jongen. Zo! Huh? Ja, gezellig! Huh? veel te lang geleden. Huh? Ja! Ja! Ja, dat is echt leuk! Leuk hoor! No! Go! No! Nou, zo. jongen, dat is leuk. dat. Ja. Veel te lang geleden. Ja. Nee. Ja, lang, ja. geleden. Ja. lang geleden. Lang ja. Zo. Ja, lang geleden. Dit is. Dit is mijn oh ja. mijn yeah So, uh, so yeah. No. Huh? Yeah. no, no, no, no, Oh. Oh. Zo. Huh. Nou. Ja. Dat, uh, huh? ja. dat hebben we ook weer gehad. Huh? Ja. Huh. Ja. Huh. Duurt even. Huh. Maar, uh, maar, dan, <coughs> maar, dan, uh, maar dan heb je ook wat. Ja, maar uh. je, weet, je, je weet toch zelf ook wel dat wij vrouwen gewoon een voorspel nodig hebben. Dat weet je toch wel? Ja. Nou dan. Ja, nee, dat weet ik ook wel. Zeur we dan uh, niet, niet steeds daarover. Ik maar... Ugh. Het moet het altijd op deze manier. Ja. Ik bedoel, ja. met dat binnenkomen en ja. die ja. T. Het, het, zo... het heeft een functie. Die thee heeft een nee, functie. Ja, nee, het binnenkomen ja. heeft een functie. Tuurlijk. Ik Tuurlijk, moet me inleven, het het leven, snap je? Ik heb dat nodig. Ja, maar en... ik, ik kan het ook zonder, al die onzin, ja. snap je? Ja, dat, voor... ja, mannen kunnen het zonder. Ja, ja nou knap hoor. Ja, nee. Ik heb het, het nodig. Zo... Ik heb het nodig, snap ik, je? Snap heb je je nodig? Ja, ja. nou dan. Goed, ik ga. Je komt er wel uit, hè? Ja. Oké, okay, tot volgende week, dan is het bij mij dus. Ja? Is het bij Ja, is goed. Oké. Okay. Okay. Tot lief. Dat lieve. Daag schatje. Dag. Dag. Ja. Met een En dit is het vertelprogramma Studio Itserda van de VPO op Radio 1. Tot tot 7 uur in het teken van de eerste internationale hoorspelenwedstrijd in Kampen. Die gisteravond plaatsvond en waarvan de Jeunette de winnaar hoorde. Getiteld Gezellig. Gemaakt door kunstenaar en animator. Martin-Jan van Santen. We hebben ook nog tijd voor uh, nummer twee, voor het zilver. Dat is voor het hoorspel genaamd Watersnood. Dit hoorspel is gemaakt door Merel van Dijk, Marieke Splinter en Kobus van der Poel. In samenwerking met toneelgroep De Kleine Comedie uit Kampen.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 Nieuw Zandt, Kruiningen, Tessel. Van 1953 tot 1995 heeft Jaap Scholtens elke week dezelfde nachtmerrie. Hij is weer terug in Nieuwekerk, Zeeland. Het is 1 februari 1953. Zaantje, Jaap, eruit! Het water komt! Bob, het lichaam niet aan. Trek wat aan! We hebben hooguit een kwartier. Zaantje, in vijf minuten verzamelen wat je kunt. Ik ga naar Jacobs. Jaap! Pas goed, Peters, over vijf minuten terug zijn op de dijk. Jaap heeft een wollen trui over zijn pyjama heen getrokken en voelt de adrenaline door zijn lijfgolven. Door de sneeuw rent hij naar het huis van de familie Peters. Peters, Peters, het water komt, Peters. Jaap. Het water komt, jullie moeten meekomen naar de dijk. Rustig jongen. Papa zegt dat we naar de dijk moeten, het water komt. En daar komt het schuimende, opgezweepte water het tuinbad om. Jaap draait zich om en staat als versteend. Peter trekt hem de drempel over naar binnen en gooit de deur dicht. Alles bakken worden. Pak de radio. Het water komt. Het geldkistje. Het komt naar binnen. Ik moet naar buiten. Mijn ouders wachten op de dijk. Dat kan niet, jongen. Ga naar boven. Mijn ouders, ik moet naar ze toe. Naar boven? Het zeil bolt en de vloer begint onder Jaapse voeten te golven. Hij kruipt op handen en voeten naar de trap en Peter trekt hem omhoog. Jaap werkt een laatste blik op de deur. Geen ouders. Ze klimmen naar boven. Het wordt vloed in huis. Alle kamers beneden staan onder water. En hoe hoger het water komt, hoe heviger het lawaai onder hen wordt. Omdat de tafels, stoelen en kasten zijn gaan drijven. En met iedere golfslag tegen de muur bons. Peters maakt met een schop een gat in het plafond. Ze klimmen het dak op, in de regen en de sneeuw. Met amper een meter lager het kokende water. Het landschap dat er een kwartier geleden nog was, lijkt nooit te hebben bestaan. Kijk nou. Een kat in het water. Ik ga hem pakken. Jaap, ga zitten. Hij kan niet zwemmen. Jaap! Papa! Papa, de dijk. Jaap, ga zitten. Hou je vast op de schoorsteen. Papa! Papa! Hij ziet me niet. Papa! Jaap, ga zitten. Papa! Ik kom naar je toe. Vanaf februari 1953 woont Jaap bij een oom en tante in Kampen. Daar ontmoet hij Anja en in 1965 trouwen ze... Van hun drie kinderen is Pieter het nakomertje zijn favoriet. Jaap staat erop dat Anja de kinderen zo snel mogelijk op zwemles doet. Ha, Pieter. Houd jij dit balkje even vast? Dan kan ik hem aan deze kant afzagen. Wat ben je aan het maken, pap? Een hek voor om de vijver. Als je zus binnenkort met de baby langskomt, wil ik dat het veilig is. Maar de baby kan toch nog lang niet lopen? Ik weet nog als de dag van gisteren dat jij niet kon lopen. En nu kun je al bijna zwemmen. Ik kan al zwemmen. Ik krijg vanmiddag mijn diploma. Gelukkig is er geen springtij in het zwembad. Pap, kom jij kijken bij het afzwemmen? Je moeder neemt de videocamera mee. Ik maak het hek af. Als ik straks mijn zwemdiploma heb, gaan we dan een keer samen vissen? Als jij straks je zwemdiploma hebt, gaan we een weekend kamperen. Op de velen kunnen we lekker mountainbiken door het bos. Op zoek naar herten en wilde zwijnen. En s'avonds kampvuur bouwen. Pieter, ga je je zwemspullen pakken? Mam, mam. Papa en ik gaan een weekend caperen. Wat leuk, Pieter. Ga nou je spullen maar pakken. Jaap, zou je niet wegen? Ah, oh. Gaat het? Zal ik de verbandtrommel pakken? Nee, ga nog maar naar het zwembad. Ik red me wel. In 1995 stijgt het water in de rivieren in Nederland. In het zuiden van het land worden dorpen geëvacueerd. Ook de IJssel staat gevaarlijk hoog. Hi Jaap, hoe was het op je werk? Druk. Hoe laat gaan we eten? Papa, op school zegt ze dat ons huis onder water komt te staan. Omdat wij aan de ijssel wonen. Nou, zo vaart zal het niet lopen. Maar papa, toen jij klein was, was het toch ook ineens overstroomd? Vroeger wisten ze die dingen niet van tevoren. Nu is dat allemaal anders. Laten we even naar het journaal gaan kijken. En Lordat als schrijver. Goedenavond. Goedenavond. Er is een ware exodus op gang gekomen vanuit het Nederlandse rivierengebied. Duizenden mensen zijn vertrokken uit angst voor een mogelijke dijkdoorbraken. In totaal moeten zo'n 65.000 mensen hun woningen en boerderijen verlaten. Als die situatie verder verslecht is het niet uitgesloten dat het kabinet een aantal noodwetten zal uitvaardigen. Dat zal, populair gezegd, betekenen dat voor bepaalde gebieden de noodtoestand gaat gelden. En dat zou dan voor de eerst zijn sinds de watersnoodramp van 1953. Waarom gaat papa weg, mom? Ik weet het niet, jongen. Misschien is hij een beetje geschrokken. Omdat van vroeger in Zeeland? Precies. Kan hij niet op zijn werk vragen of we moeten evacueren? Bij de gemeente, daar weten ze dat wel. Ik ga Guusje vast op zolder zetten. Dat is goed, jongen. Maak je dan gelijk de kooi even schoon. In de dagen die volgen wordt Jaap steeds stiller. Zijn wekelijkse nachtmerrie herhaalt zich nu elke nacht. En doodmoe begint Jaap ochtends aan zijn werk. Met als enige houvast de dijkverzwaring waarop het gemeentehuis over gesproken wordt. Tot hij op een dag moedeloos thuis komt. Ben je nu wel terug? Joritsma heeft haar gezegd. Ze moest terug naar Den Haag omdat er een aantal dijken aan de Waal op springen staan. Dat is wel begrijpelijk. Burgemeester Clemans zou het met haar hebben over de verzwaring. Dat zal nu wel geen prioriteit hebben. Nee, het heeft pas prioriteit als het te laat is. Waar is Pieter? Die ging even kijken bij de nooddijk. Bij de molen. In zijn eentje. De mensen achter de dijk, die moesten er trouwens al uit hè? Heb je hem daar in zijn eentje naartoe laten gaan? Ja, alsjeblieft. Je weet hoe ik daarover denk. Pieter heeft alle diploma's die je maar kunt bedenken. Hij kan beter zwemmen dan jij. Jaap rent naar buiten, springt op zijn fiets... en rijdt zo snel hij kan langs de IJsselkade, de La Sabonière-Kade en het begin van de nooddijk bij de Bovenhaven. Hij ziet hoe mensen vrolijk staan te kijken naar de mensen van de landpacht die de zandzakken neerleggen. Doorstool, doorstool, doorstool. Waarom zijn ze niet bang? Het water komt! Het water dat de woonkamer binnenkomt. Opstool. Peters die de met de schop een schoppen gat maakt in het dak. Zijn vader op de dijk. Doorstool. De laatste keer dat hij hem zag. Pieter! Pieter! Pieter! Voorbij de melkfabriek gooit hij zijn fiets neer en springt hij over de zandzakken heen. Pieter! Pieter! Dan ziet hij een clubje mensen staan en wijzen naar de ijzer. Is het een hond of een kat die wordt meegesleurd door de ijzer? En tot zijn grote afschuw ziet hij een jonge vastberaden het water in stappen. Pieter! Pieter, stop! Nee! Niet doen! Maar Pieter hoort hem niet en wordt meegesleurd door de sterke stroming. Voor enkele seconden staat Jaap als bevroren. Het water. Hij had zichzelf beloofd het nooit meer in te oefenen. Dan ziet hij twee armen wild door het water slaan. Zijn zoon. Ja, we zo hard hij kan de ijs. Zijn zoon achterna. Het ijskoude water slaat de lucht uit zijn longen. Pieter gaat kopje onder. Ja, duikt, grijpt en zwemt met zijn laatste kracht naar boven. Daar wordt hij met twee sterke armen uit het water getrokken en een bootje opgehezen. En hij ziet hoe naast hem zijn zoon wordt ingepakt in dekens. Jongen, ik dacht dat ik je nooit weer terug zou zien. Papa. Papa, die hond. Ik, ik wist niet dat de strong zo sterk was. Ach, jongen. Ik wist niet dat je zo goed kon zwemmen. B ben je voor mij toch het water in gegaan? Ik beloof dat ik nooit meer ga zwemmen, pap. Alleen nog in het zwembad. Dat moet je niet zeggen, Pieter. Jij wilt toch ook nooit meer zwemmen? Misschien moet ik daar maar eens verandering in brengen. Gaan we dan een keer samen zwemmen? Weet je wat? We gaan eerst een keer samen vissen. En dan zien we wel verder. Na de wateroverlast van 1995 wordt besloten dat Kampen een waterkering krijgt. Die bestaat uit gedeeltes van de oude stadsmuur... aangevuld met schotbalken en klepkeringen. De dijken rondom Kampen worden verhoogd... en bij de Ramspol wordt een unieke stormvloedkering gebouwd. De grootste balgstuw ter wereld. Pieter zijn interesse voor water is sindsdien alleen nog maar gegroeid. Hij is watermanagement gaan studeren en is een veelbelovend student... Pap, weet je wat ik heb gekregen voor mijn onderzoek... over de totstandkoming van de waterkeren Van Kampen? Een negen. En ik heb een stage aangeboden gekregen bij waterschap groot Salland. Volgende week dinsdag gaan ze het laatste gat van de waterkeren dichtmaken... op het Veneusplein. Ga je mee kijken dan? Ik denk het niet, Pieter. Hoezo? Wil je niet? Dat is het niet. Vanwege het water? Ik heb al wat. Pap, geef het nou maar gewoon toe. Nee, ik kan echt niet. Wat dan? Hij heeft zijn eerste bijeenkomst van de Hoogwaterbrigade. Ja, ik dacht dat is wel leuk voor je vervolgonderzoek. Heb je nog een extra bron? Oh, en dan nog iets. Ben je komend weekend druk? Ik wil mijn nieuwe zwembroek graag uitproberen. Dit hoorspel is gemaakt met als verteller... Tineke Kuipers. Julianne Vries. In de rol van... Jaap. Andries Kroes. In de rol van... Vader van Jaap. Harry Kuipers. In de rol van... Peters. Harriette de Filiers. In de rol van... Hans, Harry de Moor. In de rol van... Jaap. Sjeko Koldewijn. In de rol van... Pieter. Suzanne Vries. In de rol van... Anja. Jeroen Fransen. In de rol van... Pieter. Ik wil liever zeggen in de rol van Geldkies. Nee, nee. U hoorde watersnoods. En dat kreeg Zilver op het eerste internation internationale hoorspelend festival te kampen. Aan de telefoon... Weer Bas Nijhoff, organisator. Er waren nog Hi. veel meer, hallo. Zeg, Er waren nog veel meer, hè, hoorspelen? Klopt, we Gesten. hebben er 13 oh, uitgezonden. 13 uitgezonden, dus nog 11, 11 te gaan, zou ik zeggen. Die waar zijn die te horen? Hoorspelenfestival.nl uh, komende week. staan er we nu nog niet op, moeten we nog uploaden. Goed, en uh, volgend jaar weer, hè? Ja, absoluut, het was een groot succes. Meer dan, uh, ja, gewoon de tent helemaal vol. Goed. En goed. Uh, ja. heel blij mee, 150 man binnen dus. Nou, mooi. Dank je voor. Dag Bas. Ja, tot ziens. Ja, tot ziens. Volgende week je studio iets ernaar terug. En uh, ja, dat draait om deze centrale zin. Later als ik groot ben. Dat draait het dan om. Tot dan. Neem geen enkel risico. Verhoog je examencijfer met de Luzak Examentraining. Schrijf je nu in op Luzakexamentraining.nl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 Ga naar 360magazine.nl Dit is Radio 1.